Nu heb have jazz, jazz, jazz, jazz. jazz. A little oh, dat is positief. Verhoogd publiek. Nu jazz, jazz, jazz. dat jazz. Nu heb je jazz. Want dit is...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 My favorite bread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 said goodbye But man, I've got to get back to you If I have to walk, across crawl, I fly I can't say goodbye to New York City Mmm, that sweet city Something's got to give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 de mother of all big bands. Ja. Een andere big band, namelijk uh, van de Amerikaanse trombonist Bill Watraus. Hij heeft diverse gehad, en met een daarvan nam hij de mooie ballad A Time for Love op. Een compositie van Johnny Mandel, Bill Watraus. I want a Sunday kind of love I want a love that's on the square Can't seem to find Touch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 Percussionist en vibrafonist Tito Puente was de koning van de Mambo. Maar hij was ook thuis in de zogeheten Cubop. Hij had vele bands in de jaren negentig bestaande uit vier trompetisten, vier zakspelers, een bassist, een pianist en vier percussionisten. En daarmee nam hij onder andere het album op uh, Puente Goes Yes en een van de nummers daarvan was het net gedraaide Butland After Dark van de bassist.